Ja hallo, je luistert naar Pauline op Radio City, het volgende uurtje. En deze Spaanse klanken zijn van Santes Esmeralda en Leroy Comis. Met Don't Let Me Be misunderstood uit 1977 alweer. Deze plaat duurt 16 minuten en 5 seconden en daarom draaien we hem niet helemaal. Maar we draaien hem eventjes, zodat je even lekker kunt genieten van Sante Esmeralda. En dan tot zover Sante Esmeralda en Leroy Gomez uit 1977, Don't Let Me Be, misunderstood. Zoals je hoort begint het plaatje nu weer een beetje opnieuw, dus uh, we kappen hem af. 398 FM. En na deze jingle gaan we verder met een plaatje van Alison Moyet en je hoort hem reeds op de achtergrond, Het All Devil God Love. Hij staat heel hoog genoteerd in de Engelse hitparade en ik hoop dat hij bij ons ook hoog gaat staan. Over Alice de Moyet. En ik vind het zelf persoonlijk een heel mooi plaatje. Hij heeft zelfs nummer 2 bereikt in de Engelse parade. En we gaan verder met een plaatje van Don Henley, ex eagle -lid, Met de Boys of Summer van LP, per Building the Perfect Beast. En er wordt van gezegd dat het een vlot ritme, subtiel gitaar werkt. En dat de Eagle invloeden duidelijk merkbaar zijn. Nou, dat is ook wel zo. En ik denk dat mensen daarom wel wat meer van dit liedje hadden verwacht. Het is niet zo hoog uh, genoteerd geweest als wij hadden verwacht. Maar toch een heel mooi plaatje, de boys of summer. En zo, tot zover, Don Henley. En we gaan nou even een jingeltje tussendoor draaien. City Radio, lokale radio in optima forma. En zo is dat. Een nieuw plaatje. Nou ja, nieuw. We starten een nieuw plaatje. een fait divers et rien de plus. En dat komt in 1982. En het begint een beetje rommelig, maar het is echt heel mooi. En grijs gebruikt in de discotheken, dacht ik zo. Ik ga hem even lekker luisteren. Le Club. Tot zover Le Club met un fait en et de Plu. Ja, een heel mooi plaatje. Heel lekker. En we gaan verder met nog veel mooier plaatje. En dat is van Cheers for Fears. En dat is Everybody Wants to Rule the World. En een nieuw liedje van ze. En ik vind het een hele mooie opvolger voor Shout. En ik vind dat dit echt nummer 1 heeft verdiend. En het begin is nog het allermooiste. Zover cheers for fears van een hele mooie album die net uit is en het is echt de moeite waard. volgende plaatje is van Ellen Persons project natuurlijk erachter. En het begint met een grote ruzie. En het plaatje is helaas een beetje geflopt. Het is Let's Talk About Me. Let's talk about me for a minute. Well, how do you think Well, how do you think I feel about what's gone wrong? Let's talk about me. I never let to read the signs. Let's think about what it all means. I never seem to have the time. Let's talk about you and your problems. All that I seem to do is spend the night just talking about you and your problems. No matter what I say, I can't get it. En tot zover dan de Ellen Parsons Project met Let's Talk About Me van de LP Vulture Culture. En ja, die LP vind ik zelf niet zo mooi, maar dit nummer vind ik erg mooi. City Radio, 88 uur lang van jou. Ja, nou heb ik nog een klein krantenberichtje uit de krant van 17 april, 1985 natuurlijk. En het gaat over de videoverhuur. En de grote kop erboven is, videoverhuur hoopt op een gouden dag. Nou nou, veel video's. Videotheken in Nederland houden rekening mee dat er vandaag een run op de videoverhuur voor speelfilms ontstaat als gevolg van de omroepstaking. Diverse verhuurders hebben althans extra krachten opgetrommeld om de verwachte toeloop te kunnen opvangen. Veel videotheken hebben de vrije dagen geschapt. Nou, Weet je wat ik denk? Dat helemaal geen videofilms worden verkocht, want iedereen luistert natuurlijk naar City. En jij luistert nog even tot het hele uur naar Paulien. Ja, dat weet ik wel zeker. En deze heerlijke klanken zijn van Barry Biggs met Love Come Down. Hij doet me ontzettend aan de vakantie denken, en daarom draai ik hem nog even. En ik draai hem speciaal voor iedereen die ontzettend verliefd is: Love Come Down, Barry Biggs. Ja, en dat was Barry Biggs. Ik vind het nog steeds een wereldhit uit mei 1982, meen ik, of 83? 83. 83. Nou, dat maakt niet uit. We gaan verder met een plaatje van Eric Clapton... nummer 1 in de City Top 40. En het heet Forever Man van de LP... Um, wat was het nou? Behind the Sun. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Voor iedereen die er ook van houdt. En het hoesje is heel artistiek geschilderd zelfs. Ja, geschilderd. Forever Man... Eric Clapton. Ja, en nu zie je echt afgelopen die heerlijke plaat van Eric Clapton en op zo'n plaat kan ik echt niet stil blijven zitten. En het volgende plaatje is er eentje van Diana Ross van de gelijknamige LP Swept Away. En we draaien ook Swept Away. En op het singeltje ziet ze er nogal gehavend uit de haar te mixen. Maar op het filmpje van USA for Africa zag ik dat het wel mee viel. Oh ja? Ja, dat was Diana Ross met het flauwe grapje Diana Rossie met de harenbossie. Nou, die heeft ze wel, hoor. Dat kan ik je verzekeren. En weer een krantartikeltje van dezelfde krant woensdag 17 april. En dat gaat over Reur. En het heet Reur in de wolken. Heel versum. De laatste aflevering van de Veronica Praatshow van Jan Lemfrink Reur zal in de lucht worden gemaakt. Op 7 mei zal een vliegtuig met 30 Oudgasten en drie nieuwe gasten, genodigden en de ploeg van Reur, van Schiphol opstijgen. Het programma wordt op 9 mei onder de titel Reur in de Wolken uitgezonden. De tocht gaat richting Parijs, maar het toestel zal daar waarschijnlijk niet landen. En waarom gaan ze dan richting Parijs? Ik zou zo zeggen: kijk maar naar Reur in de Wolken op 9 mei. Goedemiddag, wat doe jij nu? Het wordt hoog tijd dat jij je rijbewijs eens gaat halen. En dat kun je nu het beste doen bij verkeersschool Jan ter Beek. Jan ter Beek leidt mensen op voor het motorrijbewijs A, het autorijbewijs BE, het vrachtwagenrijbewijs CD en de CCVB vakopleiding met aanhangwagen. Werkgevers weten dat. Zij kiezen bewust voor goed opgeleide mensen. Maar wat praat ik nog? Ik ga weer aan mijn theorie, want volgende week moet ik afrijden. Ga jij de nou maar even langs? Verkeersschool Jan Terbeek. Centuurbaan 223 in Bussum. Of bel even 02159 11763. Verkeersschool Jan Terbeek. Jouw rijbewijs is hun verzietenkaartje. Oh, en haal die auto even uit mijn voortuin... Ja, die auto zal ik ook maar even weghalen. Maar wij gaan lekker verder luisteren naar Go West met We Close Our Eyes. En het is geproduceerd door Gary Stevenson. En de heren zien er nogal somber uit. Zowel op het hoesje als in, de, in het videofilmpje. Pardon. En dit is alweer mijn laatste plaatje. tot zover Go West. Zoals al eerder gezegd, mijn laatste plaatje op dit toentje na van Michael Carter. Je hebt een uurtje geluisterd naar Paulien op City Radio. En ik zie jullie volgende week wel weer. En je kunt ons dus natuurlijk nog steeds schrijven. Dat is Postbus 920 1200 AX in Hilversum. En doe het dan ter attentie van jouw favoriete discjockey. En bij voorkeur dan natuurlijk Pauline. We zijn allemaal gezellig luisteren naar City Radio. We zijn weer in de lucht, zoals je merkt. We beginnen met een plaatje van Anne Parsons. En ze hebben het over hun eye in the sky. Ik vind nog steeds dat deze plaat altijd veel te snel afgelopen is, je hoorde de Ellen Parsons project met Eye in the Sky. En hij komt van de gelijknamige LP, en dat is het net zo het geval met de volgende single van Frankie Goes to Hollywood. Dit is namelijk wat harder dan de Ellen Parsons. En zij hebben het over hun Pleasure Dome. Welcome to the Pleasure Dome. komt van LP: Welcome to the Pleasure Dome. En het is lekker hard. Je hoort de titlies weer terug, blijf er gezellig bij en een prettige avond met Elsling. Nou, perfect voor een wat later op de avond zou ik denken. Frankie Goes Hollywood. En ik heb nog een tip voor je. Je moet een keer proberen op je Walkman. En dan keihard in de of afzuis met skiën. Dat lijkt me wel een manier. De concurrentie lijkt verslagen. Wij zijn tevreden en jij nog veel meer. City Radio, nu niet 88 uur, maar 133 uur per week. 133 uur muziek, 133 uur informatie. Kortom, 133 uur radioactiviteit. City Radio, jij hoort bij ons, omdat wij bij jou horen. En wat heb je aan zo'n jingle nog toe te voegen? Ik zou alleen zeggen bij de goede muziek horen, goede plaatjes dus. En ik heb hier van level 42 de Love Games. Over The Love Games van uh, Level 42 The was dat. En ik dacht dat het toch wel een aardige plaat was. Je hoort alleen niet zoveel meer van ze. Dat is niet het geval met Valerie Door. Want ze heeft hier net een prima nieuwe single afgeleverd. Ik ben eventjes na Get close heet hij, Zo was het. En dit is The Night. Hij is niet helemaal doorgekomen. Een beetje geflopt zelfs. Maar voor de kenners onder de muziek is ze zo'n berengoede goede plaats. Vooral de disco single. Door in haar The Night en was het mooi of niet. Je moet ook maar eens naar een nieuwe single luisteren, Get Close, zoals ik daar straks al zei. Die is ook heel erg mooi. Even verder met een heel erg oude. Hij is van Tensie. Het is echt een gouden oude. Dreadlock holiday heet hij. En ik heb hier iemand in de studio en die kent de tekst bijna uit zijn hoofd. Of helemaal. Dat weet ik niet. Hij doet maar zelf voor, alleen de eerste vier regels. I was walking down the street.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 Laat moet je gewoon helemaal laat uitdraaien. Densency en hun Dreadlock Holiday. City Radio. En na die cultuurmuziek van Densency, nu weer even een lekkere discostamper. Shannon is het en give me tonight. Je kent het vast wel uit de discotheken, in het gooien in omstreken. En dat ruimt toch ook. En na deze discostamper van uh, Shannon hoor je er even een ander achteraan. Van Amy Stuart? Maar dit is het instrumentale. Want ik ga je even actuele informatie voorlezen uit de Gooi Neemlander van vandaag. Daar staat. Video voor u hoop op een gouden dag. En dat slaat hem natuurlijk op de staking die vandaag op de op de tv en op de radio was, maar aangezien jullie allemaal naar City luisteren... hebben jullie er waarschijnlijk niet zoveel last van gehad. Toch heeft dit berichtje over video's. Veel videozaken in Nederland houden er rekening mee... dat er vandaag een run op de verhuur van speelfilms ontstaat... als gevolg van de omroepstaking. Diverse verhuurders hebben althans extra krachten opgetrommeld... om de verwachte toeloop te kunnen opvangen. Bij Videoland Nederland, 25 vesting heeft hij... zijn de vrije dagen van de roosters geschrapt... En Sieneren in het Nederland heeft in alle zaken extra personeel in gezet. Nou, is dat niet wat of is dat niet wat? Ik zou zeggen, ga lekker een videofilmje voor vanavond dan. Maar blijf in ieder geval tot nu 5 even naar City luisteren. En dan ga daar maar lekker eten. En dan een videofilmpje is ook niet zo gek idee. Wat ook niet zo gek idee is, is deze van Valerie Lagrange. La ik zit hier een beetje moeilijke titel, een beetje moeilijke naam heeft die mevrouw, maar dat kan ik ook niet helpen. Zij heeft het over La Folie. en als je een beetje Frans hebt, dan weet je wat het betekent. Zou ze nog een keer zeggen de titel? Ik denk het niet. Zit er niet in. Nee, ik zit net op het hoesje te kijken. En er staat 6 januari 84 op. Dus het is alweer meer dan een jaar geleden. Valérie Lagrange is het. En nou zeg ik het goed. En met haar La Folie. En hier hebben we een, weer een disco stamper. Maar hij is toch wel leuk. En dat is even... Cashmere. Ik denk dat je het wel kent ook van andere nummers. Dit is Do It Any Way You Wanna en het klinkt heel erg lekker. Vooral op de vrijdagavond. Do it you wanna Don't be shy, let's jump to it Show the world that you You're wasted. Keep, Keep reaching for time. Yeah, you can do it. Let's jump to it. Do whatever you want leave behind all your problems. The world is filled with ups and downs Do Just reach out and you'll we'll solve them Thought all was lost but now it's found It will make you feel better Do you Don't ever stop, don't ever stop Do you It's your life, don't you waste it Keep reaching for Dat heb je met die disco -platen. die zijn nog eerder afgelopen dan je denkt? Het was Kesmeer, en uh, die nieuwe van ze ken je, dat is namelijk Kenai en dat is ook een lekkere discoplaat. Maar ze schijnen alweer een nieuwe in aantocht te zijn te gaan weer te komen, en dat is We Need Love, een prima discotip. Dus, en toen zou er een single komen. No. Oh. Even wat ruigers, dus ja, er ging even wat mis. Maar dat komt wel eens, de machine start wel eens eventjes niet. Eric Clapton is dit, Forever Man, een berengoede, prima plaats. En die moeten je ook zo vaak in de discotheek draaien, zou ik denken. Want je kan erop zwingen en je kan erop zingen. Eric Clapton. Klapton hoorde je en zijn Forever Man. En is het geen steengoede, goede plaat? Oh nee, plaatzaak En koop die handel. Dan krijgen we op de hoogsoortering van de Nationale Hyparade. Of van de Veronica top 40. Of de Tros top 40. Of 50. En wat heb je allemaal nog meer. Deze hele mooie klankjes die zijn van Rufus en Chaka Khan. Uh, live staat er op het singeltje. Dus dat zal ook wel. Ain't Nobody. En Chaka Khan ken je vast nog wel solo. Van haar hits I Feel For You. En It's met Tonight. Ik weet niet meer. Het was in ieder geval heel leuk. En dit is ook heel erg leuk. Ain't Nobody. Je hoort echt bij deze dag lekker veel zon. Heb je ook lekker in de tuin gelegen in je bikini? Ik in ieder geval wel en het was perfect. En ik heb het nog lekker even getint, maar ik zit er nou wel met de rode kop, want het verbranden, dat gaat wissel snel. Dus een spaatje erbij, dat is ook wel lekker. In ieder geval, dit was Rufus en Shaka Khan Ain't Nobody. Oh ja, ik was even moestje kwijt. In ieder geval, je hoort nu Roger Clover en his Mask. En je kent hem nog wel van de Singende Kikker, dat filmpje. ze uh, Love is All You Need. En tot zover Roger Clover. En die kwam er net niet helemaal uit. Maar hij zong iets van Love Is All. En je kende het vast nog wel. Dat was namelijk een heel leuk filmpje met een kikker. En dat was de zingende kikker. Dat was een tekenfilmpje. En Paul McCartney heeft later ook zoiets gedaan. We eindigen met een grandioose plaat. Je kent het vast al. Lit in America van de Gibson Brothers. Gigantisch mooie plaat voor het einde van de gigantisch mooie dag. En een gigantisch mooi uurtje dacht ik toch ook wel. En ga je even zwingen in je tuin of in je bad. Of girls I used to know I see the faces of